12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Breivik toerekeningsvatbaar verklaard. 21 jaar cel. ABN AMRO vergroot stroppenpot met een half miljard... en Paralympische sporters vertrokken naar Londen. Er zijn zonnige perioden. Vooral in het noordoosten zijn nog wel een paar buien. Het wordt 20 graden in het noorden tot 23 in het zuiden. Morgen veel buien, een beetje zon. Het wordt 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. Anders Breivik is veroordeeld tot 21 jaar gevangenisstraf. Dat heeft de rechter bekendgemaakt kort na 10 uur vanochtend. This is a unanimous judgment and it has the following conclusion. Anders Bering Breivik, born 13 February 1979, is sentenced for a term of 21 years and a minimum period of 10 years, see the penal code section 39E, first and second subsections. 21 jaar, een unaniem besluit van de rechtbank. Uh, correspondent Rolien Creton. 21 jaar, dat kan nog langer worden. Ja, dat kan nog uh, langer worden en die kans is ook groot dat dat langer wordt. Na die 21 jaar gaan ze elke vijf jaar uh, evalueren... of hij nog steeds een gevaar is voor de samenleving. En kun je je voorstellen dat die kans uh, groot is. Dus dan kan uh, zijn straf elke vijf jaar worden verlengd. Dus de kans is groot dat hij zijn hele leven... Uh, vastzit in de gevangenis. Ja, het OM had aangestuurd op ontoerekeningsvatbaar, maar daar is de rechter het dus duidelijk niet mee eens. Nee, daar is de rechter het niet mee eens. Um, wat de rechter belangrijk vindt, of wat ze tot nog toe uh, hebben genoemd... is dat uh, Breivik politieke motieven heeft. Uh, dat hij het, uh, die aanslagen heel minutieus en nauwkeurig heeft... Uh, voorbereid en ook dat hij ja, veel uh, gelijkgestemden uh, uh, heeft en dat hij uh, geen lonely wolf uh, is. Nou, dat heeft allemaal meegewogen uh, met de beslissing om hem uh, toerekeningsvatbaar te verklaren. Waar zijn ze op dit moment mee bezig, want de rechtszaak is nog gaande? Ja, nou ze nemen zowel de voorbereidingen uh, voor de aanslagen als de aanslagen zelf heel detailistisch uh, door. Um, ja, dus opnieuw worden alle namen van de overledenen genoemd. En wordt heel detailistisch beschreven waaraan die mensen overleden zijn. En ook het bloedbad op uh, Utterja wordt heel detailistisch weer uh, beschreven: de paniek, uh, de doodsangst, uh, de feutershouding waarin uh, sommigen gingen liggen uit angst. Uh, en ja, dat hebben we allemaal gehoord eerder in het proces, maar ja, het maakt opnieuw uh, indruk uh, uh, met name uh, op de, op de namestaanden. Ja, wat zijn zo de reacties? Wat uh, weet je daarvan? Nou kijk, uh, die, die, uh, de beschrijving van hoe het allemaal is gebeurd is, uh, is opnieuw uh, indrukwekkend, ook voor mij, maar vooral uh, voor mensen die... De verbinding is moeilijk met de rechtbank in Oslo. Veel communicatieverkeer. En Rolien Kreton, haar telefoon, die komt er niet langer doorheen. Goed in elk geval. Hij had politieke motieven. En de rechter vindt in elk geval dat hij toerekeningsvatbaar is. Misschien komen we straks nog even bij Rolien Kreton terug. Bouwbedrijf Volke Wessels schrapt dit jaar zo'n 300 van de 12.000 banen in Nederland. Het bedrijf heeft in Nederland veel last van de crisis in de bouw. Er zijn steeds minder woningbouwprojecten. En voor de projecten die er nog wel zijn, wordt steeds minder geld uitgetrokken. Welke functies bij Volker Wessels komen te vervallen, dat kan het bedrijf nog niet zeggen. En gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Nog meer economisch nieuws. Banken voelen economische malaise ook steeds meer. Bedrijven gaan failliet. De werkloosheid neemt toe. Consumenten geven minder uit. En uh, hypotheek betalen of leningen op tijd aflossen... dat wordt allemaal steeds lastiger. En ook ABN AMRO heeft daarom veel meer geld opzij moeten zetten... om dat soort verliezen en onbetaalde rekeningen op te vangen. De winst van de Staatsbank uh, over de eerste helft van dit jaar... viel daarom ook lager uit, 15 procent. André Meijnema in gesprek met de topman van ABN. Meneer Zam, de stroppenpot bij ABN AMRO is flink aangevuld. De voorbije maanden, net zoals bij de andere grootbanken zoals ING en Rabobank, meer dan een miljard, of de omtrent een miljard. Bij u ruim een half miljard, SNS een kwart miljard. Het zijn behoorlijke bedragen, hè? Ja, je merkt hier echt dat het met het Nederlandse bedrijfsleven, en met name het midden- en kleinbedrijf, niet goed gaat. De economie stagneert, werkloos loopt op, faillissementen nemen toe. En dat betekent ook dat uh, er klanten zijn die hun verplichtingen niet kunnen nakomen. En dan moeten we een voorziening nemen. Hoe pakt u die klanten aan? Nou ja, we proberen bedrijven te helpen door de crisis heen te komen. Dat is het uitgangspunt. Maar als er geen vooruitzicht is dat dat uh, lukt... Ja, dan, moet je, dan gaat het bedrijf failliet en dan moet je ook als bank uh, een verlies nemen. Merk je nu dat het uh, alsmaar verslechtert, dat we zeggen bergafwaarts gaan... of zitten we op een bodem... Hoe... Nou, dat is, moeilijk, dat is moeilijk te taxeren. Uh, op dit moment gaat het slecht. Uh, niemand weet precies wat de tweede helft van het jaar of volgend jaar zal doen. Maar we hopen dat het wat aantrekt. Maar zelfs als dat gebeurt, dan uh, blijven uh, toch, uh, bedrijven het behoorlijk moeilijk hebben. We zien dat het sterkst natuurlijk in de bouw uh, en in alles wat met vastgoed te maken heeft. Maar ook in de detailhandel, zeker als dat weer gerelateerd is aan nieuwbouw en verhuisbewegingen. Uh, zien we ook uh, bedrijven echt het heel erg moeilijk hebben. Want de winkels, de winkeliers de, en een klein bedrijf... die hebben behoorlijk wat last bijvoorbeeld van dat in elkaar gestorte consumentenvertrouwen... en dus ook de in elkaar gezakte consumentenbestedingen. Ja, klopt. En dan, uh, ja, dan zit je in het bijzonder weer slecht... als het uh, te maken heeft met meubels of uh, witgoed... wat vaak bij verhuizingen uh, tot verkopen leidt. En als die verhuizingen op een laag pitje staan... En de nieuwbouw op een laag staat, dan heb je ook als detailhandel daar erg veel last van. We gaan nog even terug naar uh, Rolien Kerton daarbij uh, in de rechtbank in Oslo over de zaak Anders Breivik. Uh, Rolien, je viel even weg. Uh, je had uitgelegd dat uh, Breivik veroordeeld is tot 21 jaar stel. Dat ze uh, dan daarna steeds om de vijf jaar gaan bekijken of hij vrij kan. Maar dat de verwachting is dat hij toch wel heel lang, heel lang vast blijft zitten. En dat hij toch wel goed bij zijn hoofd was, politieke motieven. En we zijn benieuwd naar de reacties. Daar was je over aan het vertellen. Ja, nou, de nabestaanden die uh, reageren heel erg opgelucht. En dat is eigenlijk om, om twee redenen. Uh, ze vinden dat hij, uh, dat drijf ik er met psychiatrische behandeling er te makkelijk... Van afkomt. Dus die gedachte dat hij dan behandeld zou worden, die was heel moeilijk om te, te accepteren. Bovendien waren veel mensen bang dat hij, als hij psychiatrische behandeling uh, zou krijgen, dat hij dan op een gegeven moment uitbehandeld uh, zou zijn en ja, voortijdig uh, weer zou worden uh, vrijgelaten. Die angst was heel erg groot en dus is de opluchting groot dat hij nu uh, gevangenisstraf krijgt en inderdaad uh, waarschijnlijk de, zijn hele leven vastzit. Hoe lang gaat die uitspraak nog duren? Uh, het oplezen gaat zes uh, uur duren. Uh, en ze zijn rond vier uh, ja, uur uh, klaar ermee. Duidelijk, Rolink Kreton in Oslo. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Voormalig wereldkampioen Schaken Garry Kasparov moet vandaag in Moskou voor de rechter komen. Hij wordt beschuldigd van deelname aan een verboden demonstratie. Kasparov werd vorige week opgepakt bij het gebouw waar leden van de punkband Pussy Riot terecht stonden. Een Russische politieman heeft gezegd dat Kasparov hem bij zijn aanhouding in een vinger beet. De schaakgrootmeester ontkent dat en is van plan de betrokken agent aan te klagen voor geweldpleging. De grootste groep Paralympische sporters is vanochtend naar Londen vertrokken. Het gaat om 26 sporters en 13 begeleiders. Het zijn rolstoelbasketbalsters, de handboogschutters en de zwemmers Die zijn ook weg. Joris van der Kerkhoff was op Schiphol. De basketbaldames gaan voor goud en voor niks anders dan goud. Nou ja, de kans is wel reëel. Maar we moeten er wel heel hard voor knokken natuurlijk. Ja, en als je elke wedstrijd natuurlijk wint, dan kom je uiteindelijk richting de finale. Dus ja, laten we hopen dat het allemaal goed blijft gaan en dat we ons eigen spel blijven spelen. En dat we ook zo ver gaan komen, want we hebben de potentie. En de coach hier ook veel vertrouwen heeft. Uh, voor de meesten is het niet de eerste keer, dus ze dus weten wat er te wachten staat.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 Dat is wel vaak. De discussie, nou goed, bij de Olympische Spelen kan dat ook. Heel veel medailles winnen met zwemmen. Bij de Paralympische Spelen kan dat ook. Maar dat er zoveel verschillende onderdelen en onderdeeltjes zijn... waardoor je het zicht op hoe goed de prestatie is als buitenstaander... als leek een beetje kwijt bent. Kunt u het goed uitleggen? Nou ja, iedereen zwemt in dit geval in zijn eigen klasse. Dus je wint in je eigen klasse. Een handboogschieter Johan Wildeboer... Is bescheiden. Ja, altijd bescheiden blijven. En voor het spoorboekje van de komende Paralympische Spelen, finale van het rolstoelbasketbal. 7 september. Deze. Mirjam de Koning heeft zo al haar voorrondes en finales. Ik heb de 30ste, heb ik hier onder rug. Ik heb de eerste 400 vrij. De derde heb ik 200 wissel. De vierde heb ik vijfde vrij. Dat is voor mij de belangrijkste. En dan de negende de 100 vrij. En Johan Wildeboer. Die weet het nog niet helemaal zeker. Nou, de finale is natuurlijk nog maar een beetje afwachten. Uh, de voorrondes is uh, de 30 augustus. Maar uh, De finale, mocht ik zover komen, is uh, 3 september. Goed, dat zijn dus weer 26 sporters weg. In totaal is Nederland met 91 sporters vertegenwoordigd. De meeste reizen individueel met begeleiding. En het Radio 1 Journaal doet vanaf volgende week maandag verslag van de Paralympics. De Koninklijke Marischousé is tevreden over het verloop van de zomer op Schiphol. Er waren weinig incidenten en de invoering van het kinderpaspoort zorgde nauwelijks voor problemen. We hadden verwacht dat er wel wat problemen zouden kunnen ontstaan. Maar we hebben slechts acht of negen families gehad die dus nog te maken hadden met kinderen die bijgeschreven stonden en dus niet op vakantie konden. Als je kijkt met grote aantal passagiers, zijn we blij dat er weinig mensen teleurgesteld huiswaarts moesten. Sinds 26 juni moeten kinderen een eigen paspoort hebben. En ook over de paspoortscan. Waarbij reizigers zelf bij een zuil hun paspoort kunnen scannen. Daar is de José tevreden over. Bij een brand in Saarbrücken, in het Duitse deelstaat Saarland, zijn vanochtend vroeg vier kinderen om het leven gekomen. Volgens de politie zijn de slachtoffers twee jongens en twee meisjes tussen de drie en zeven jaar. De ouders en een baby hebben het overleefd. Ze konden via een brandladder uit huis worden gehaald. En het is nog onduidelijk hoe die brand in Saarbrücken is ontstaan. Sport. Ploegleider Johan Bruineel is teleurgesteld dat zijn voormalige pupil Lance Armstrong de strijd tegen dopingbeschuldigingen heeft opgegeven. Dit is triest voor Lance en voor het wielrennen in het algemeen, zei Bruineel. Wielenverslaggever Gio Lippens. Die reactie van Johan Bruneel ja, die kun je toch wel als een logische reactie zien. Want Johan Bruneel en uh, Lance Armstrong, je kunt het rustig vier handen op één buik noemen... hebben altijd samengewerkt, hebben samen ook die zeven toerzegers van Lance Armstrong binnengesleept. En volgens Uceda hebben ook samengewerkt om het dopingnetwerk rond die ploeg uh, op te bouwen... en om Lance Armstrong in ieder geval van de middelen te voorzien waarmee die, die Tour de France zou hebben gewonnen. Want laten we duidelijk zijn, Lance Armstrong is nog steeds verdachte in deze zaak... Yusada, die Amerikaanse antidopingagentschap... die hebben gezegd dat ze zoveel getuigenverklaringen hebben... zoveel bewijzen hebben. Niet direct bewijs, geen positieve dopingtesten... maar wel indirect bewijs dat ze denken dat ze een zaak hebben... tegen Lance Armstrong en dat hij nu hij besloten heeft... om zich terug te trekken uit dit gevecht... dat ze hem eh, vrijwel zeker die zeven toerzegers gaan ontnemen. Het zijn niet alleen de zeven toerzegers trouwens... het is ook de Olympische bronzenmedaille van Sydney, 2000 de Olympische Spelen... Dus. En hij moet al zijn prijzengeld inleveren... dat hij verdiend heeft in die periode waarin deze affaire speelt. Armstrong heeft dus het bijltje erbij neergegooid. Hij zegt, ik kan dit gevecht nooit winnen. Bruinil steunt hem daarin. Aan de andere kant, de WADA, het internationale antidopingagentschap... heeft inmiddels al geroepen dat men uh, in de besluit van Lance Armstrong... dat men in dat besluit wel een soort bevestiging ziet van dat men op de goede weg is. En dat Lance Armstrong dus wel degelijk iets te verbergen heeft. Het is in ieder geval zo dat Lance Armstrong wel op zijn eigen manier... op zijn typische manier eruit is gestapt nu. Hij zegt, uh, dit gevecht kan ik nooit winnen. Ik ga me met andere dingen bezighouden. Ik ga me bezighouden met het opvoeden van mijn vijf kinderen. Ik ga me bezighouden met de strijd tegen kanker, het binnenhalen van gelden in die strijd tegen kanker. En ik ga proberen de fitste man, de fitste 40-jarige eh, ter wereld te zijn. En dat typeert hem wel weer een beetje, want het blijft natuurlijk een winnaar. Armstrong heeft ingezien dat hij dit gevecht niet kon winnen. Daarom heeft hij het beltje erbij neergegooid. Gio Lippens over Lance Armstrong. We gaan naar de ANWB. Met Dennis mooi. Er staat uh, nu zo'n 30 kilometer file uh, op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort... tussen Soest en Hoeverlaak in totaal 5 kilometer. En op de A27 vanuit Gorkum naar Breda voor het knooppunt sint Annabos 2... Er is een ongeluk gebeurd met een tweetal vrachtwagens op de A28... vanuit Utrecht naar Zwolle. Tussen Amersfoort en Nijkerk staat 7 kilometer. De ook is dicht. Andere kant op staat op diezelfde plek 4 kilometer file. Verkeer kan in beide richtingen, verkeer tussen Utrecht en Zwolle... in beide richtingen het beste omrijden via Arnhem en Apeldoorn. Op de A50 vanuit Arnhem naar Oss loopt het ook vast, dit keer door werkzaamheden. Tussen Heteren en het knooppunt Eewijk, vijf kilometer. En dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Anders Breivik is toerekeningsvatbaar verklaard. En hij gaat zeker voor 21 jaar de cel in tot opluchting van de nabestaanden. ABN AMRO Topman Zalm heeft aangekondigd een extra buffer aan te leggen voor tegenvallers. En de Paralympische rolstoelbasketbalsters, de zwemmers en de handboogschutters zijn vertrokken naar Londen. Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, nieuwswebsite nu.nl komt, komt de zwevende kiezer tegemoet, moet ik zeggen. Vanaf maandag is er een nieuwe rubriek daar, die heet Nu Publiek... waarin in één oogopslag is te zien wat politici her en der allemaal beweren. In het mediaforum Tjeu Fase van het Financieel Dagblad en metrocolumnist Luc Koelman... gaat onder meer over de kwestie bij het VU Medisch Centrum... De algehele teneur is toch dat klokkenluider POSMUS nooit op nonactief had mogen worden gezet. En ook meester Pieter van Vollenhoven maakt zich grote zorgen. Deze klokkenluider verdient eigenlijk alleen maar lof en geen ontslag. Kort en krachtig, zoals we hem kennen: wie wordt de nieuwskenner van deze week? 90 punten. Dat is de hoogste score tot nu toe. En de laatste kandidaat komt uit Scherpenzeel, heet Guido van Rinsum. Wilt u ook een keer meedoen aan die quizmail, dan uw naam en telefoonnummer naar nationale nieuwsquiz.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Komende maandag, dan is het zover. Dan gaat Nu.nl beginnen met iets nieuws. Nu publiek geheten. Via deze rubriek kunnen we politici nog beter volgen. Wat vinden politici belangrijk? Wat stemmen ze? Wat twitteren ze? En komt dat allemaal een beetje overeen met hun politieke standpunten? Aan de telefoon is Wouter Baks. Die is hoofdredacteur van Nu.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Jullie zijn al een tijdje bezig hè, met de voorbereidingen van dit project. Zeker. Uh, de voorbereidingen zijn al van uh, ver voor uh, de val van het kabinet. Dus het is eigenlijk min of meer toeval uh, dat we nog voor de verkiezingen kunnen lanceren. Ja. Uh, we zijn ongeveer acht maanden geleden mee begonnen. Want het klinkt ook nogal uitgebreid allemaal. Kan je nog eens precies uitleggen wat nou de bedoeling is? Zeker. Uh, nu publiek is eigenlijk een instrument wat, uh, wat inzicht gaat geven in het feitelijke gedrag van politici en partijen... ten opzichte van de grote dossiers, de grote onderwerpen waar we ons in Nederland mee bezighouden. Uh, dat betekent dat we eigenlijk automatisch uh, alles wat er in de Tweede Kamer gebeurt... de handelingen van de, van de debatten, van de commissievergaderingen... het stemgedrag van politici, amendementen, moties enzovoort... Uh, eigenlijk automatisch uit de handelingen van de Tweede Kamer halen... Uh, en die op een inzichtelijke manier gaan presenteren aan het, uh, aan het publiek. Dus, dus, uh, dus al die handelingen zijn doorgeploegd? Uh, ja, eigenlijk dat, dat gebeurt eigenlijk automatisch. Weet je, het punt is, kijk, zolang het parlement bestaat... Uh, ...zijn die handelingen er al en zijn ze voor iedereen raadpleegbaar. He, ze zijn ook helemaal compleet, want ja. alles wat er in de kamer wordt gezegd, dat wordt opgeschreven. Het punt is natuurlijk dat het een soort van papieren openbaarheid was, want wie ging erin kijken? Ja. En, nu, en dat is eigenlijk nog een beetje zo. Um, er is ontzettend veel informatie beschikbaar over alles wat er in het parlement gebeurt. Alleen, um, daarmee wordt het er niet transparant op. Ja. Uh, ja. Het uh, wordt er alleen maar moeilijker door. En wat we er trouwens ook aan toevoegen, zijn bijvoorbeeld de gedragingen van politici op andere platformen. Bijvoorbeeld bij Twitter en ja. dat nee, Dat gaan jullie eraan toevoegen. Dus als je, zeg maar, uh, laten we zeggen, in een kamerdebat iets hebt gezegd en je twittert nu tegenovergestelde, dan wordt dat feilloos uh, zichtbaar. <laughs> nou, uh, zo fantastisch. Uh, <laughs> dat is wel. Uh, Zou het nou, wel dat mooi zijn. Dat is wel wat er gebeurt. Kijk. Kijk, wat je wel inderdaad gaat zien, is, is een, uh, een verschil tussen wat politici zeggen en wat ze doen, als dat zo is. Ja, ja. Uh, wat je bijvoorbeeld ook heel erg goed mee naar boven kan halen is op het misten. Stel je voor, hè, bijvoorbeeld dat er in de afgelopen week drie woonwijken waren rond geweest door asbest. Nou, dan uh, vliegen de Tweede kamerleden naar de Griffie om kamervragen in te dienen. Nou, met dit instrument kun je zien van, oh ja, dat kan wel zo zijn, maar hoe heeft hij zich dan in de afgelopen jaren gedragen op dit van wel op onderwerp? Ja. Hoe stond hij daarin? Ja. He? Goed, uh, uh, hoeveel mensen werken hier eigenlijk wel aan? Want het is, het is nogal een klus als ik het zo hoor. Ja, nou, in de afgelopen maanden zijn er, uh, zijn er, als je kijkt naar verschillende mensen... zeker 50, 60 mensen bij betrokken geweest. Ik denk dat er nu, vandaag zit er een uh, flink testteam uh, te werken. Dus zijn we met z'n en zo alles nog eens aan doorvlooien... op zoek naar fouten enzovoort. Uh, uh, dus ja, dat, ik denk dat je nu ongeveer uh, tien mensen ongeveer moet rekenen. Ja, Oké, okay. nou, vanaf maandag allemaal uh, te volgen. Nu publiek heet het. Hartelijk dank voor de uitleg. Wouter Baks, hoofdredacteur van Nu.nl. Ander nieuws: Het nieuwe seizoen van The Voice... dat vanavond begint, zal niet zo goed scoren als het voorgaande seizoen. Deze opmerkelijke uitspraak doet RTL-baas Erland Geljaard. Hij doet dat in een interview met Zeppen.blog. De eerste aflevering van de talentenjacht uit de koken van John de Mol... scoorde vorig jaar meer dan 3,2 miljoen kijkers. Geljaard denkt dat de vakantie en het mooie weer... een recordaantal kijkers in de weg gaat zitten... Um, hij eindigt het interview thuis met de zin... het neemt niet weg dat de Voice of Holland 3 er weer prachtig uitziet... al val ik niet meer zo achterover als in 2010 en 2011. De naam van het nieuwe programma van Paul de Leeuw is bekend, Manneke Paul. De VARA-presentator gaat dit nieuwe programma niet maken... voor de Nederlandse publieke omroep, maar voor de Belgische commerciële zender VTM... De leeuw heeft van de vader eenmalig toestemming gekregen om voor dit commerciële uitstapje te gaan. Omdat VTM niet in Nederland te ontvangen is. Paul gaat vanaf half september iedere maandagavond een talkshow doen waarin hij Vlaanderen gaat verkennen. Het enige waar de Belgen een beetje bang voor zijn is dat de leeuw te snel praat. Amerikaanse nieuwszender Fox is weer in opspraak. De zender heeft de identiteit onthuld van een van de commando's die betrokken was bij het doden van Osama Bin Laden. Het is in Amerika gebruikelijk dat leden van speciale eenheden niet vertellen bij welke op operaties ze betrokken waren. Deze Navy Seal komt binnenkort met een boek waarin hij het hele verhaal vertelt. Maar dit boek heeft hij onder een schuilnaam geschreven. En Fox heeft dus achterhaald wat de echte naam is van de militair. Known until now only as Mark Owen, the pseudonym under which he wrote the book. Fox News has now learned that his name is in fact Matt Bissonet. 36, age 36, of Rangel, Alaska. He graduated from his BUD's training and became a SEAL in 1999. He recently retired, as did at least one other member of the SEAL Team 6 involved in the raid. Het boek van deze Navy SEAL komt op 11 september uit. Radiozender 100 NL heeft de Komkommer Nieuws Award 2012 uitgeraakt. Presentator Colin Banks ging deze zomer in de ochtendshow op zoek naar de raadste berichten... in de nieuwsluwe zomerperiode... Uiteindelijk is een patatboer uit Eindhoven gekozen tot winnaar. De bewuste frietkraamhouder is het zo zat dat mensen hem steeds naar de IKEA vragen. Uh, de weg naar de IKEA vragen, maar uh, ja, bij hem eigenlijk niks kopen. Geen snacks, geen ijs dus. Uh, dus voortaan wilde hij alleen nog maar tegen betaling mensen op weg helpen. Voor 50 eurocent vertelt hij de route naar de meubelgigant. We hebben al sterren gehad die gingen kunstschaatsen en boorloemdansen. En vanaf zaterdag kunnen we ons vergapen aan sterren die van de hoge duikplank springen. Gerard Joling, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo. Gerard, jij gaat het SBS-programma presenteren en je hebt de tijd van je leven. Terror Jaap in een zwembroekje. Wie wil dat niet? Ja, nou ja, goed, <laughs> de tijd van de leven is 2. twee. Maar ik moet je wel zeggen dat het wel een hilarisch televisieprogramma wordt. En ja, er zijn heel veel mensen bij waarvan ik denk, goh, moet jij aan meedoen en gaat dat lukken. En, maar ik ben wel versteld uh, gaan staan van uh, degene, van artiesten wat erin zit. Van mensen waar ik er totaal niet van verwacht. Uh, en die springen toch wel redelijk goed. Ja, er ja, zitten natuurlijk gewoon best wel een paar mindere bij. Maar er zitten ook wel een paar hele goede bij. En, de grap is ook wel dat we beginnen aanstaande zaterdag met 9 DN'ers. En daar vallen er sowieso alweer vier van af. Dus dat gaat heel uh, rap tempo, ja. zeg maar. Ja, ja, ja. En die week erop zijn er weer de 9 nieuwe deelnemers. En uiteindelijk gaan we naar de halve finale en de finale. Maar het is wel ontzettend leuk hoor. Wie, wie maakt het mooiste bommetje, Gerard? Nou ja, het mooiste bommetje, dat moeten wij nog afwachten. Want wij doen natuurlijk ook een gooi naar het Nederlands kampioenschap. Tenminste, daar kunnen de mensen zich voor inschrijven. Maar uiteindelijk vind ik het toch wel het spectaculair. Dat gaat toch wel van de 1 meter, de 3 meter, de 5, de 8 of de 10. En er zijn er ook bij die daar al van afspringen en duiken en zelfs salto's maken. En dat vind ik ook wel heel erg knap. En even naar jouw eigen persoon, want we zagen jou bij Sterrendansen op het ijs gewoon meeschaatsen. Ga jij dit ook voordoen? Ik heb in de spot al een duik gedaan met een salto een halve groep. Als je... Bij SWC sproeger een keertje zou kijken, dan kun je dat zien. En ja, dat is heel heftig, kan ik je melden. Ik heb getraind een paar weken gewoon in een droog zwembad met alleen maar kussens daarin. Ja. En het voordeel is dat we natuurlijk ook in het Olympisch bad uh, van Pieter van de Hoogenband in Eindhoven, daar natuurlijk ook bubbels aan de onderkant hebben. Dus dat betekent dat de val toch wel lichtelijk kan breken. Ja. Maar het blijft een gevaarlijke toestand. want als het echt verkeerd terecht komt... Ja, daar word je natuurlijk niet blij van. En nee. doen dat hopen we natuurlijk ook. Nou ja, we hebben wel de berichten gelezen. Petty Brad, verschoven wervels, afgebroken tand, verdraaide knieën, op band heeft gebroken ribben. Uh, Kelly van der ja. Veren gekneusde voet. Ja, maar ze zijn er wel een enorm van opgeknapt, alle drie. Dus dat komt helemaal goed. <laughs> en ze zijn al aan het oefenen, dus die deelnemers. Laten we even een klein stukje luisteren. Jody ben Op het moment op. dat je de techniek okay. goed beheerst, dan, uh, ja, dan moet het gewoon goed komen met de sprong. Je moet geen rare capriolen gaan uit, houden, uit gaan halen. Je moet gewoon bij het begin, bij de basis beginnen, recht borst vooruit, puikspieren aanspannen. En vooral je tenen Gestrekt, flex houden. Ja, dan val je gewoon precies mooi in het water. En dan in je bekken vooral naar voren, zodat je in het water mooi met een boogje landt. Zodat je niet naar de bodem stort. Dat is niet de bedoeling. Ja. Hey Gerard, kan je, dat, kan je dat nog eens even uitleggen? Want ik bedoel, ze gaan ook van de 10 meter plank. Ik neem aan dat dat niet in een studio gedaan wordt, of wel? Nee, het gebeurt allemaal vanaf het Olympisch zwembad. Weet je, Pieter van de Hoog zwembad in, oh ja. in Eindhoven. En dat zijn natuurlijk de precieze Olympische afmetingen. En ik moet je ook zeggen dat niet iedereen maar van de tien afspringt. Er zijn heel veel mensen die springen alleen maar van de twee of van de, van, van de vijf. Of van de... En dat is ook wel hoog want ik bedoel uiteindelijk spring je dan toch tien. Want het bad is ook natuurlijk vijf meter diep. En de grap is dan weer dat de mensen of paniekerig worden of denk ik durf niet. Dan zetten zij twee stralen aan van de zijkant op het bad. Waardoor ze dus niet naar beneden kunnen kijken en het bad wordt minder dat het, ja, het zijn ja. allemaal drukke dozen. Ja. Maar het is... Uh, ja, ik, ja, ik kan het voor de ja, Ik ben bij de repetities geweest natuurlijk. En ik ga zo weer naar Eindhoven toe. Ja, ik vind het enige ja. om te doen. Voel jij uh, veel druk? Want uh, daar dat dat, dat wordt steeds gezegd... Hè, SBS moet nou eens weer met een, uh, met een enorme knaller komen. Uh, is dat dit, denk jij, of niet? Nou, dat durf ik absoluut niet te, te zeggen. We blijven natuurlijk nog steeds in zwaar weer staan, als je heel eerlijk bent. En de concurrentie is natuurlijk moordend. Ik heb van de week ook tijdens de persdag uitgelegd dat het natuurlijk heel ja, vreemd is allemaal... dat eigenlijk John de Mol de skip zwaait, natuurlijk nu bij SBS 6. En dat het uiteindelijk bij uh, RTL daar natuurlijk een heel uh, mooi televisieprogramma tegenover zit. Aan de andere kant wordt mijn programma weer geproduceerd door iWorks, door uh, Reinhard Oederman... Ja. En die staat uh, bij de publiek natuurlijk uh, met een dansprogramma. Dus ja. ik, ik vind het sowieso al een hele vreemde combinatie. Maar ja, ik denk dat wij gewoon heel blij moeten zijn dat er veel mensen over praten. Ik durf niet eens over kijkers uh, te spreken, zeg maar. Maar ja. ik heb wel zoiets. Het is wel hilarisch genoeg om, te, uh, om, er, uh, om het te bekijken. En, en, en of het een, een knaller wordt, dat hoop je alleen maar. Maar dat zul ik nog wat. Wij staan in Zwaarwee, maar ik heb er heel veel zin in. Ja. Ben ik geloof in eigen kracht. En het is natuurlijk wel weer iets nieuws. De andere dingen die natuurlijk op de andere net zijn, zijn al geweest. En met verre Springen is het natuurlijk nog niet geweest. En misschien dat we er een heel klein beetje vooruit kunnen halen. Ja. Ik wens je alle succes, Gerard, En dank dat je even naar de telefoon kwam. Heel graag gedaan. Hoi. Heel succes allemaal. Hoi. Okay, Dan is hier de laatste vraag: de handkraan. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Ja, de lang die is dus uh, niet van de baan. Je zou massaal studentenprotest verwachten nu, maar dat blijft voorlopig nog even uit. Terwijl studenten, zeker in het verleden, niet vies waren van een protestje hier of daar. In 1994 werd er gedemonstreerd tegen de plannen met de Tempobeurs. Dat waren plannen van toenmalig minister Ritsen, waarbij studenten nog maar vier jaar de tijd kregen om te studeren. Toen nog twee vandaag verslaggever Jeroen Snel sprak met boze studenten en liet de tv-kijker kennismaken met de leider van het protest, LSVB-voorzitter Kiesia Hekster. Om tien over twaalf komen de eerste actievoerende studenten op het plein bij het Lange Voorhout aan. Nou, ik vind gewoon uh, dat wij in Nederland altijd trots konden zijn op uh, het feit dat wij een democratisch onderwijssysteem hadden. En uh, dit is gewoon een uithollingsbeleid. Ik ben voornamelijk tegen de maatregel dat uh, aankomende studenten nog maar vier jaar de tijd hebben om te gaan studeren. Anders is echt veel te kort voor een heleboel studies. En het gaat gewoon ten de kosten van het onderwijs dat je geniet. Ze is 22 jaar, Kiesia Hekster en sinds korte voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Vandaag is een belangrijke dag voor haar. Als vakbondsleider hangt veel van haar af. Ze zal duizenden woedende studenten in Den Haag moeten toespreken. En ze moeten oproepen om de komende week tot actie over te gaan. Studenten in Nederland staan nu echt met hun rug tegen de muur. Nog geen jaar geleden werd de basisbeurs gekort. Minister Ritsen zei dat het nu echt de allerlaatste keer was. Er komt niets meer van af. En wat gebeurt hoor, er gaat niet alleen meer dan 100 gulden van die basisbeurs af. Nee, je krijgt hem ook alleen nog maar 4 jaar. Dat is geen beleid, dat is Ritsen. Ja. 22 jaar was ze toen, LSVB-voorzitter LSVB Kiesje Heksen. Nou, is met die studie volgens mij wel goed gekomen... want later werd ze correspondent in Moskou voor de NOS... en tegenwoordig is ze daar de Koninklijke Huisverslaggever. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met uh, Tjeu Fassen die werkt voor het Financieel Dagblad... en uh, Metrocolumnist Luc Koelman is er ook. Hartelijk welkom allebei. Oh, ja. eh, we moeten het toch nog even hebben over de naaktfoto's van uh, Prins Harry. Uh, met name de meiden op onze redactie vinden dat uh, toch echt een onderwerp, hoor. <lacht> nou, wij ook wel een <lacht> beetje. Uh, ja, die Prins Harry, uh, eerst niet gepubliceerd en nu toch door de Sun. Wat, wat vinden we daarvan? Ik snap het wel, want uh, ik zag een uh, adjunct hoofdredacteur van de Sun dat uitleggen. Die zegt, die foto is overal op internet te zien. Voor iedere Engelsman, het is toch heel gek dat wij als krant dat nu niet afdrukken. Dus uh, ik vind het eigenlijk een heel sterk argument. De Volkskrant heeft er een stukje over. Hij heeft dus ook nou maar even die foto's erbij geplaatst. Ja. Dat is wel slim. Ja, dat is inderdaad heel slim. Wat de volkskant deed, was inderdaad gewoon die foto's plaatsen. Maar goed, dat kunnen ze eigenlijk niet maken. Dus daar hebben ze een heel mooi stukje mee in gezet over de diepere betekenis van die, van die foto. Als je het in de media vergelijkt en zo. Maar waar het gewoon op neerkomt. Ja, de sun zegt, lezers hebben het recht om uh, die foto's te zien. Maar het gaat natuurlijk gewoon alleen maar om, uh, ja, om oplagencijfers en om, om geld. Want volgens mij is het gewoon een privéfoto. Prins Harry, die heeft gewoon een aantal mensen meegenomen naar zijn hotelkamer. En daar hebben ze strippeljachten gespeeld. Ja, ja strippelen ja, leuk. Ik zou het ook <laughs> wel eens een keer willen doen. En wel, wij, doen, wij doen het altijd na de uitzendingen, Ja, Dat blijft je niet en blijf te keer <laughs> En dan denk ik van, is het ja, eigenlijk van de zotte... dat dan zo'n privéfoto gewoon opeens uh, in de openbaarheid komt. Ik vind het wel, ik vind het wel sneu voor die prins. Wie is dat meisje dat achter hem staat? Daar hoor je helemaal niks over. Nou, daar zullen dingen, en als het tabloids ongetwijfeld ook nog werk van maken. Uh, nee, natuurlijk is het, is het een beetje onaangenaam. Uh, die, die Harry heeft in het verleden in opspraak geweest... vanwege dat nazi-uniform wat hij ooit aan. Had. Ja. Dat is ook op een feestje. Daarvan kan je zeggen, dat heeft maatschappelijk belang. Dit heeft natuurlijk geen enkel maatschappelijk nou, belang een, Af, afdrukken van deze foto. Het, het is een moderne variant op de, de kleren van de keizer. Da sprook je van andersom. <laughs> dat is natuurlijk wel heel, heel erg mooi. Ja. Dus, zo kun je het ook zien. Zouden we in Nederland ook foto's publiceren als, als, als uh, over onze kroonprins zou gaan? Nou, ja, het is een kroonprins da, die. Daar geloof doen. ik niks van. Nee, ik nee? denk dat wij. Wij zijn heel puriteins. Ik moest er denken aan. Uh, we weten dat uh, Hare majesteit de koningin rookt. Ze drinkt ook wel eens een glas witte wijn. Uh, ga maar op zoek naar een foto van de rokende ko koningin of een koningin die ja. een glas alcohol drinkt. Je vindt het in Nederland niet. We zijn daar heel, heel hmm, keurig. Ja, en deel. dat heeft het Koningshuis trouwens ook prima uh, weten af te schermen. Hè? Dat moet je wel zeggen in Engeland. Ik geloof degene die het Koninklijk Huis nu het meest onder vuur ligt, is die bewakingsdienst ja. van uh, Prins Harry. Want die ja. had moeten zorgen dat die meisjes hun telefoon inleverden voor ze die hotelkamer ingingen. Ja. Ja. Ja. Goed, uh, nou dat is Prins Harry. Uh, deel zoveel. Uh, voorlopig stoppen we er even mee voor deze week. Uh, eerst maar eens het uh, echte grote nieuws. Hier is Jan van de Putten. Radio 1: Het NOS-journaal. De rechtbank in Oslo heeft de Noorse massamoordenaar Anders Breivik toerekeningsvatbaar verklaard. En veroordeeld tot de maximale straf van 21 jaar cel. En de kans is klein dat Breivik ooit nog vrijkomt. De wet in Noorwegen maakt het mogelijk om de straf van 21 jaar te verlengen. Met periodes van vijf jaar. Als Breivik nog als een gevaar voor de samenleving wordt beschouwd. En de advocaat van Breivik heeft gezegd dat zijn cliënt niet verrast was door het vonnis.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 Bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel bivakkeren opnieuw Somalische vluchtelingen. Volgens de politie hebben zo'n 25 Somaliërs in de buurt van het complex de nacht doorgebracht. Ze vinden dat ze niet goed worden behandeld. In de omgeving van het asielzoekerscentrum in Ter Apel mogen geen tenten worden geplaatst. En de Somaliërs hebben onder dekens geslapen om zo te voorkomen dat ze worden opgepakt. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline.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 A27 richting Breda voor het knooppunt Sint-Annabos ook 2 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd met een tweetal vrachtwagens op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Tussen Amersfoort en Nijkerk staat 6 kilometer, rechterrijs is dicht. Als je vanuit Utrecht naar Zwolle wil, kan je het beste omrijden via Arnhem en Apeldoorn. Op diezelfde A28, maar dan naar Utrecht, aan de andere kant van de vangrail staat 2 kilometer file. En op de A50 vanuit Arnhem naar Os zorgen de werkzaamheden weer voor vertraging. Tussen heter en Knoop het Ewijk e staat 8 kilometer. Lunch met Jurgen van den Berg. Het mediaforum met uh, Tjeu Vazen van het Financieel Dagblad en uh, Luc Koeman, columnist bij uh, Metro. Uh, we gaan het hebben over de kwestie bij het VU Medisch Centrum. Uh, daar is nogal ophef uh, over. Uh, minister Pieter van Volhoof heeft zich nu in de strijd geworpen. Hij heeft een oproep gedaan om klokkenluiders beter te beschermen. Hij zegt van ja, het op non-actief zetten van klokkenluiders, dat is toch niet de bedoeling. Deze hoogleraar, Postmus gaat het over, verdient niet alleen onze lof... maar benadrukt wederom dat onze samenleving op korte termijn gebaat zou zijn... met een goede klokkenluidersregeling. En hij heeft zelfs geroepen dat die regeling sneller door de Kamer moet. Um, iedereen gaat een beetje aan de haal intussen met dat verhaal. Uh, Luc. hoe kijk jij er tegenaan? Um, ja, wat ik heel raar vind is dat het VUMC niet gewoon meteen openheid van zaken geeft. Hè. Dat, dat is, iedereen weet dat. Dat is les 1 in communicatie. Hè, dat je dan snelste van, al, van alles af bent. Maar het lijkt er een beetje naar uit te zien dat de Raad van Bestuur het ook allemaal niet meer weet. Gewoon, ja, in een ziekenhuis het is altijd een constante strijd tussen... De raad van bestuur en allerlei medische specialisten... die allemaal hun eigen toko uh, runnen. En ik heb een beetje het gevoel dat de raad van bestuur... het ook allemaal niet meer echt weet. ja En dan ontslaan ze maar de boodschappen van het slechte nieuws. En dat is natuurlijk volstrekt absurd... dat je bij voorbaat die man al gaat uh, ontslaan. Dat, dat kan absoluut niet. Mm -hmm. Ja, tenzij die man uh, toch uh, misschien een bron van allerlei uh, vervelende dingen Ja, dat ding kom je steeds is. tegen natuurlijk bij iedere klokkenluider. Dus is altijd van de organisatie uh, of waarover dan wordt klokkengeluid. geluid. Uh, zie, zie je altijd dat die organisatie beschouwt de klokkenluider als een kwerenland. En dat geldt ongetwijfeld nu ook voor de twee specialisten. Het gaat om op een op non-actief geloof ik en de andere die ontslagen is. Uh, dus het perspectief van de organisatie is vaak heel anders. Uh, ik vind wel dat tot nu toe als, als lezer, ik probeer alles over te lezen... ben ik, ben ik nog steeds niet... Uh, niet bevredigd. Ik krijg onvoldoende grip op de materie en op de schuldvraag. Mm -hmm. uh, wat er in ieder geval toe zal leiden, denk ik. Dat de journalisten nog, uh, echt hier nog weken werk aan hebben mm -hmm. om de onderste steen boven te krijgen. Ja, maar het verhaal, als je het verhaal heel simpel bekijkt, dan, dan zegt iedereen natuurlijk... Ja, hoe kan het nou zo'n klokluider dat hij zomaar ontslagen wordt? Uh, uh, uh, terwijl, maar, dat, dat is wat denk... vandaag een reconstructie. Uh, ja. Een reconstructie op basis van de feiten zoals we tot nu toe kennen en daaruit blijkt dat, uh, dat deze klokkenluider... veel weerstand heeft opgeroepen uh, onder zijn collega's. En dan wordt, dan wordt iemand snel gezien als een, uh, ja, een kwerelland. Uh, dat is de andere kant van het verhaal. En ik vind het heel moeilijk te wegen. Ik denk wel dat je kunt zeggen dat het bestuur van VUMC... echt een geloofwaardigheidsprobleem heeft. Ja. Met name doordat ze een tweede kwestie... die tweede kwestie niet hebben gemeld... Uh, bij de inspectie voor de gezondheidszorg... Uh, dat, dit, dit, dit, dit ja. is voor de, de raad van bestuur... Van direct, UMC, een gevecht dat ze niet meer kunnen winnen. Maar het is ik. eigenlijk wat jij zegt, Luc... we zitten eigenlijk gewoon nu te wachten... om in ieder geval op zijn minst dat de kant van hun verhaal te horen... Vanuit, vanuit het ziekenhuis zelf. Ja, maar misschien is het ook heel moeilijk als bestuur... als raad van bestuur om gewoon te zeggen van... we hebben de boel niet meer onder controle... en uh, het, het schip is... Uh, is losgeslagen en we weten het ook uh, niet meer. Ja. Dat is natuurlijk heel moeilijk te, te ja. communiceren. En, en er is daar natuurlijk al een hoop uh, aan de hand. We hebben het ja, heel doen met iWorks gehad, met die camera's natuurlijk. Wat een heel andere kwestie is. Maar goed, dat, dat was waar het heel ondergaan. Ondergaaf de groverwaardigheid van besturen. bestuur. Het bestuur heeft wel een interview ja. gegeven aan de NRC... En uh, da, da, dat bevredigt ook niet. Je, je hebt inderdaad het gevoel dat zij uh, geen openheid van zaken geven. Nee. En dat ze zelf ook de grip verloren zijn. Um, iets iets grappig eigenlijk wel. Uh, maar ook, ook eigenlijk helemaal niet uh, in die end. Uh, maar toch, want ik, ik zag hem ineens weer terug die oude PSP-poster die we uh, wel kenden. En als jongetje keken we daar vroeger naar en dacht oh, dat is aardig. Uh, Politieke partij. Het gaat over die poster met die naakte vrouw voor een koe. Uh, de VPRO plaatste op de Facebookpagina deze oude PSP. Poster en uh, nou in eerste instantie werd die door Facebook verwijderd, want het gaat tegen de regels in. Uh, Luc, jij zit veel op die sociale ja, media, wat, wat, is nou, wat is dit nou weer? Nou, wat op neerkomt, Facebook zit niet al die foto's gewoon uh, hoofdelijk te bekijken, hè. dat gaat gewoon volautomatisch. Dus je hebt gewoon software en die kijkt van: zijn er foto's met heel veel huidkleurige plekken op de foto? Nou, als dat zo is, dan wordt die foto gedelete. Dus. Ja, die foto van, uh, van, uh, van de PSP is er dan uit. En ook straks alle vakantiekiekjes Pri van het strand. Pri Prins die gaan er allemaal uit. Prins Harry gaat eruit. Dus wat je kan doen, je moet gewoon die foto's uh, zwart-wit maken. Je gooit er een filtertje overheen. Of je maakt ze groen. Nou, dan kun je alle porle foto's die je wil op Facebook zetten. Dat is, uh, dat is hartstikke mooi. Jij ja, ziet dat heel gelachend te vertellen. Ik begrijp <laughs> ja, dat, dat te je veel dat zo Het is Ja, het is natuurlijk heel. Ja, het is gewoon het <laughs> probleem van Facebook. Hè. Ze hebben, wat is het, 900 miljoen uh, leden. Ja, en dat kun je gewoon niet allemaal... zonder software kun je dat niet allemaal controleren. Maar het is natuurlijk heel verdrietig. Ze hebben ja. eerder ook al een, een cover van de Groene Amsterdammer... waar een naakte vrouw op stond. En dat was buitengewoon esthetisch gedaan. Heeft Facebook uh, geband. Dus die kon je ook bij Facebook niet zien. Ik denk dat Facebook daar erg puristisch in is. Puriteins. En veel puritijnser dan andere Amerikaanse bedrijven. Want als je met Google afbeeldingen kijkt, vind je die PSP-poster nog wel. En je vindt ook die Groene Amsterdammer... dat uh, van enkele weken terug staat ja. gewoon op Google. Maar dit, dus, ja. dus Facebook uh, profileert zich hier als een beetje onaangenaam bedrijf... Ja, dat, maar het is dat het, censuur toepast. Het is het een probleem. Stel, ze zetten onder elke foto een linkje met... Uh, is dit ongepast, melden. Nou, dan, dan klik je. Iemand klikt dan op die PSP-poster. Bijvoorbeeld Hans Wiegel, zeg maar iets. <laughs> nou En dan komt iemand in Amerika, een werkstudent... die kijkt dan naar die poster en die denkt... Hey, Schaamaren en een koe. zou dat de dierenseks zijn? Hup, foto weg. Maar iemand uit Amerika weet ik helemaal niet de context van een foto. Dus het is gewoon ja, Facebook moet gewoon eigenlijk alles toelaten en ik weet niet of ze daar nou echt Kijk, Strafbaar voor zijn nee, en ik kan me ook voorstellen dat ze zeggen... van ja, maar ik noem wat harde porno willen we er zeker niet op hebben. Daar kan nee. je denk ik wel wat aan doen. Maar, nee, maar, dat wel maar, natuurlijk. Maar, maar je hebt een onschuldige borst hier of daar, kom zeggen. Ja, het, is, het is allemaal zo puriteins. Van, uh, inderdaad... Dus heel erg vanuit dat Amerikaanse perspectief. Uh, ja, denk ik. ik denk, gauw je een tepel ziet, dan, dan kan het al niet meer. En dat is natuurlijk dat is volstrekt absurd, is dat. Maar goed, ja. Mensen straks, die Facebook zitten. Facebook gaat dus straks ook uh, beroemde wereldberoemde schilderijen bennen, neem ik aan. Hè? Want uh, uh, voorlopig staat uh, La Maya des Nudai, uh, van Goya. Ik denk een beetje beroemdste naaktschilderij ter wereld. Staat nog op Facebook, maar je kunt erop wachten dat, ja. dat dat dus... Uh, Wat is aanstootgevend, hè? Ik zou het dus weten, hoor. Dat is zeker aanstootgevend schilderijen <laughs> <in> vergeleken uh, <laughs> met die PSP-poster. Als je en mijn foto ziet... Oh. <laughs> <laughs> er, er zijn natuurlijk ook nog mensen die zeggen van... Uh, nou, het is goed dat zo'n machtsfactor als Facebook... Uh, laten we zeggen de bandeloosheid en de seksualisering aanpakt. Nou, voor mij was het een maand geleden of zoiets... toen had Facebook uh, allerlei foto's verwijderd van een vrouw... die was uh, bevallen van een uh, zwaar gehandicapt kind. En het kind, dat, dat zag gewoon heel lelijk uit. Maar de nou, kind was een uur na de bevalling gestorven... en die vrouw had die foto's op Facebook geplaatst. Nou, Facebook zegt... Een foto, wat een lelijke foto van een lelijk kind. Hup, eraf. Ja, dat is absurd. Dat, dat kan ja. helemaal niet. Dat is echt. Uh, je, je, moet, je moet mensen ook een beetje vertrouwen gunnen, hè? En, en ik snap heus wel dat als je miljoenen uh, leden hebt... dat er altijd een paar malooten tussen zitten. Maar it's all in the game. Als je dat, dat kun je niet uitsluiten, volgens mij. Moet je ook niet doen. Moet je niet ja, willen. Dit, dit, dit, laten we zeggen, de beursnotering van Facebook... gaat ook niet zo heel geweldig op dit moment. Maar dat, dat staat, hier, staat hier verder helemaal los van, natuurlijk. Maar uh, ja, je weet je, je, wat, je... Uh, Facebook is kwetsbaar. Dus dan hmm. gaan ze misschien op uh, heel veilig spelen. Maar je begint steeds meer, uh, geluidend horen. Mensen, nou, dit soort privacygedoe... Uh, moet ineens aan allerlei voorwaarden. Ze doen natuurlijk alles met jouw... Gegevens, dat wisten we ook, maar het wordt steeds duidelijker wat dat dan allemaal is. Uh, be, be, laten we zeggen, de, de, de goede... Uh, een goede vibe? Ja, dat het begint een beetje weg te ebben lijkt het. Nee, dat, dat, dat, dat gaat uh, in één keer heel hard. En we hebben dat in Nederland met sociale media ook al gezien. Hives is binnen de korte keren geïmplodeerd. Uh, Facebook is niet, uh, niet heilig. En we hebben eerder gezien grote zoekmachines die ooit heel bekend waren... zijn volledig uh, verdwenen. Dat zou met Facebook ook zomaar kunnen gebeuren. Nee. En dit speelt wel een beetje rol, een rol, denk ik. Want ik geloof toch dat Facebook zich nu laat gijzelen door een kleine groep... En dat, uh, dat geeft een onaangename uh, connotatie aan het bedrijf. Ja. We gaan ja. het hebben nog even over onze verkiezingscampagnes. Uh, want uh, nou, die zijn natuurlijk uh, echt begonnen. Hoewel de VVD uh, zegt nee, wij beginnen pas komend weekend. Dan is, uh, dan is het voor ons begonnen. Gert Leers vandaag in trouw haalt uh, behoorlijk uit naar Geert Wilders. Hoe hebben jullie dat uh, verhaal gelezen? Ja, als ik, als ik Gert Leers hoor praten, dan hoor ik altijd een keer kraaien, moet ik zeggen. Ja, wat hij eigenlijk zegt, dat is uh, ja, het komt eigenlijk door, uh, door uh, de PVV dat ik geen goede minister ben geweest. Hij is in Europa rondgegaan om een aantal dingen te regelen. Ja. Maar hij zegt: Doordat de PVV eigenlijk als een ja. roeptoeter heeft gefungeerd. Ja. Uh, ja, ben ik overal teruggevloten. Ja, ja. Hij schrijft zelfs de schuld door. Ja, ik verlang heel erg naar een politicus die niet de schuld doorschuift, maar eens een keer de hand in eigen boezem steekt. Ik kom ze nooit tegen. En dan krijg je weer inderdaad uh, Wilders, die dan weer volgens mij op Twitter een sneer geeft van. Uh, ja, die politie in Europa die zijn vijf keer beter dan, uh, dan Gert Leers. En ja, als ik het campagne team van het CDA was, dan zou ik echt mezelf dood erger aan leers, dat hij dit nou allemaal naar buiten brengt. Want past misschien wel in het straatje van Leers zelf... die waarschijnlijk binnenkort uh, verplicht met pensioen gaat. Maar voor het CDA is gewoon een heel slechte publiciteit volgens mij. Dat denk ik ook. Ik deed me nog even denken aan Lisbeth Spies. Is dit een Lisbeth Spiesje, hè, die uh, precies hetzelfde deed. Uh, eerst in de Kamer haar stochtelijke boerka verdedigde... en nadat het kabinet uh, gevallen was, zei ze... nou, ik vond eigenlijk niks, dat voelboerka-verbod... maar ik moest het wel doen vanwege de PVV. Het was iets met haar hoofd en haar lichaam, geloof ik, of zoiets. Haar ja, hoofd vond <laughs> dit en haar lichaam... Ja, ja. Ja. Okay, de details ja. ben ik kwijt, maar wat ik wel weet... is dat Spies daarna uitgeschakeld was... Uh, in de strijd om het lijsttrekkerschap van het CDA. Kijk, dit was zo'n vreemde draai, dat accepteert de kiezer niet. En ik denk ook voor leers. Die uh, staat dan niet op de kieslijst. Uh, dit keert zich tegen hem. Het is heel mm. ongeloofwaardig. Zou, zou die dit nog... Want ik denk inderdaad dat het campagneteam van het CDA hier niet zo heel blij mee is. Uh, zou die dit toch op eigen gezag hebben gedaan? Of zou die toch nog naar voren zijn geschoven? Roep dat nog even. Ja, ik zou gokken op eigen gezag. Ik geloof niet dat dit uh, uh, helemaal in scène is gezet. Of geanceneerd is. Of uh, met volbedachte is gebeurd door het uh, campagne -team. Nee, Ik dacht dat het CDA ook niet meer te veel wilde terugblikken. Maar liever veel wilde vooruitkijken. <laughs> ja, daar snap ja. ik alles van. Ja. ja. Oké, okay, nou ja, over die verkiezingen komen we nog veel te praten... want die komen eraan we hebben nog even te gaan. Dus voor nu eerst bedankt voor jullie bijdrage aan het mediaforum. Tjeu Vase van het Financieel Dagblad en columnist van Metro, Luc Koelman. Graag gedaan. Zometeen gaan we quizzen. We kijken of er een shoot-out komt, een beslissingsronde. Voorlopig is de hoogste score 90. De kandidaat van vandaag is 90 jaar. We hebben echt veel jonge gasten deze week gehad. Hij gaat proberen om over die 90 heen te komen... maar eerst is hier nog even Dazzled Kit. Grappig, als deze jongens morgens opstaat en dan kijkt hij in de spiegel... dan denkt hij van, ben ik vandaag cheered? Uh, ben ik de zanger van Voiced of ben ik uh, Dazzled Kid? Meerdere aliassen. Uh, maar hij is het allemaal en uh, dit was het liedje Embrace van een jaar of twee geleden alweer. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Guido van Rinsum is 19 jaar komt uit Scherpenzeel en dat ligt in Gelderland. Ja. Guido, je bent de laatste kandidaat deze week. 90 punten, dat is de hoogste score, dus daar moet je in ieder geval proberen om overheen te komen. Dat is de uitdaging voor zo. Nu nog even vertellen, want jij gaat in Delft studeren, wat ga je ja, daar doen? Ja, civiele techniek. Kijk aan. ATU Delft. Ja, en uh, dan moet je er nog helemaal aan beginnen. Ja. Waarom is dat jaar. wat je zo trekt? Ja, ik wilde sowieso een technische opleiding. En ja, civieltechniek techniek, dat uh, trok me toch wel het meest. Ja, wat wil jij dan uiteindelijk gaan doen? Ja, moeilijke vraag. Dat weet ik nog niet. Nee, mooie dingen maken. Ja. Ja. Nou, eerst die quiz tot een goed eind brengen, zou ik zeggen. 90 punten, dat is de uitdaging. We beginnen met het bepalen van de nieuwsfactor. De Nationale Ja, uh, Laura Dekker die kwam aan en toen bedachten wij van Laura Dekker die mocht niet zeilen want zij moest naar school. Wij mogen niet naar school dus laten we maar gaan zeilen. Toen wij aan het einde van het schooljaar overal te horen hebben gekregen wij zitten vol. Ja toen hadden we zoiets van nou dan zitten ze dus nu ook vol. Nou uh, ja het is gewoon uh, een beetje gespannen maar ook heel veel zin in de reis. Ja dat zijn die twee broers die aan dyslexie uh, lijden en uh, hoogbegaafd zijn. Daardoor zou geen school ze willen hebben en daarom wilden ze een zeilreis maken om aandacht te vragen voor het probleem. Vraag 1. Lange tijd was die zeilreis onzeker. Eerst moest de rechter zich nog buigen over het verzoek om de zeilreis te verbieden. Welke instantie spande die rechtszaak aan? Raad voor de kinderbescherming. Dat is goed. Ja, kinderbescherming. Vraag 2. De jongens zijn inmiddels onderweg. Vanuit welke plaats zijn ze vanmorgen vertrokken? Is dat niet vijfhuizen? Dat is goed, ja, in de gemeente meer. Het laatste nieuws is dat ze nu al gestrand zijn ja. voor een brug. Ja. <laughs> ja, dat is niet zo handig. Uh, maar goed, de, ongetwijfeld komen ze weer verder... en dan uh, horen we daar over een tijdje nog wel eens wat over. Nu een kop uit de krant, dat is vraag drie. Waar gaat die over? De politie niet blij met hulp. Dat is uh, het citaat uit de krant. Dus politie niet blij met hulp. En gaat dit over één, de politie mag geen automobilisten meer gebruiken... om een filefuik te creëren, om verdachten tot stoppen te dwingen... Twee, de Friese politie is boos over de actie van een, een oud-Kamerlid... die een politiepop met lezer langs de weg zette om hardrijders af te schrikken. Of drie, agenten pakten gisteren ongeveer vijftig Iraakse asielzoekers op... tijdens een demonstratie en kregen daarbij hulp van omstanders. Politie niet blij met hulp. De tweede. Die zegt het wel heel zeker. Maar het is ook goed, het is een kop uit de Telegraaf. Pop stond in jubbega. Volgens de politie waren er allerlei regels overtreden. Vraag 4, over hardrijders gesproken. Minister Schulz van Hagen van Verkeer heeft ook weer een nieuw snelwegtraject gevonden... waar ze de maximumsnelheid vanaf 1 december naar 130 kan verhogen. Ze maakte dat gisteren bekend. Om welke snelweg gaat het? A2 tussen Winkkewenen en Maas. Helemaal goed, ja. Helemaal precies. Vraag 5 is de vraag met het geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? De invoering en mogelijke afschaffing van de langstudeerboeten... doet te denken aan een studentenkamer. Puinzooi. Tof ik die ja, Kamerlid van GroenLinks. Hij zei dat gisteren in het debat met de staatssecretaris over de langstudeerboete. Vraag 6, een meerderheid van de Kamer wil van die langstudeerboete af... maar kon niet de benodigde 400 miljoen euro daarvoor vinden. Als de fracties toch echt van de boete af willen, moeten ze opschieten. Wanneer gaat de langstudeermaatregel van Zijlstra in? 1 september. Dat is goed, ja. PvdA en GroenLinks gaan nu werken aan een initiatiefwet... om de boete met terugwerkende kracht van tafel te krijgen. Maar dat is dus na de invoering op 1 september. Gaat goed tot nu toe. Laatste vraag. Je kunt nog vier punten erbij verdienen. Je krijgt aanwijzingen over een persoon uit het nieuws... en we willen graag weten wie hier wordt bedoeld. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik bereikte hoge toppen en ging door diepe dalen. 3. Niemand is vaker gecontroleerd dan ik. Stop. Hens Armstrong. Volgende aanwijzing zou zijn geweest. Ondanks dat ik altijd negatief was, raak ik misschien toch mijn zeven zegens kwijt. En voor één punt vandaag maakte ik bekend dat ik de strijd staak tegen de Amerikaanse dopingautoriteit. Uh, het is hem helemaal hè. Lance Armstrong. Je komt op een uh, totaal van negen. En dat betekent dus dat er zometeen tien nodig zijn om uh, in ieder geval gelijk te komen.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 Vandaag luidt de stelling. De politiek moet afzien van de forense tax. Die forense tax moet afgeschaft worden, vinden de vakbonden en ook reizigersorganisatie Rover. Vanaf 2013 verdwijnt het belastingvoordeel op het woon-werkverkeer. Dat is afgesproken in het Lenteakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. En daar komt die stelling dus uit, uit De politiek moet afzien van de forense tax. Wat vindt u? Bent u het eens of oneens met de stelling... sms dat naar 7070 70, kost 50 cent? U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.standpunt.nl... als u twittert, eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Uh, wie wordt de weekwinnaar wat betreft de nieuwsquiz? Wordt het Mandy Roos uit de Hoek van Holland? Of de kandidaat van vandaag, Guido van Rinsum? We gaan het zo meteen meemaken. Eerst kraantje Papi en zijn vrienden. <tied> Alles gaat voorbij.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 is een nieuwe dag. Een nieuwe kans op zonneschijn met ruimte voor een nieuwe laag. En mocht vandaag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 Alles gaat voorbij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 Het voorbij, dat geldt ook voor dit liedje van uh, Doema. Dus samen met Kraantje Papi en Postman. We gaan naar uh, de ontknoping van de nieuwsquiz van deze week. Guido van Rinsum, 19 jaar uit Scherpenzeel. Wat staat hem te doen? Hij moet in ieder geval uh, 10 vragen goed hebben. Maar liever nog 11, 12, 13, 14, 15. Meer dan die 10, want dan uh, ben je gewoon uh, in, uh, direct bij de winnaar. 90 seconden de tijd, veel vragen. Je moet ze beantwoorden of pas zeggen. Goed? Komen ze. De Nationale Nieuwsbis. Wie schrijft dit jaar het groot dictaat in de Nederlandse taal? Van dis. Dat is goed. Wie is volgens zakenblad Forbes de machtigste vrouw ter wereld? Merkel. goed. In een bedrijf in welke plaats is gisteravond een pakketje Post. met een mogelijke explosieve stof gevonden? Dat is goed. Welke bank zegt ervoor te vrezen dat de woningnood komt? De Rabobank. Dat is goed. Fox News zegt dat het de identiteit heeft achterhaald van de commando die een boek schreef over de dood van wie? Of we Dat is goed. Welke Nederlandse club won gisteren met 5-0 van FK PSV, Zeta... PSV. in de playoffs van de Europa, Europa League? Dat is goed. Minister Spies wil dat welke beroepsgroep... minder werkbezoekjes brengt aan de Antillen? Geen pas. Ambtenaren, wie heeft gisteren een etappezege geboekt... in de ronde van Portugal? En een vorigde? Kai Reus. In Noorwegen is een ets van welke schilder verdwenen bij het General. postbedrijf. Dat is goed. Het dodental in Sierra Leone als gevolg van een uitbarsting... van welke ziekte is gestegen tot 217. Dat is goed. Het verzoek tot vrijlating van de moordenaar van wie... Lennon. is voor de zevende keer afgewezen. Hij zei al Lennon. Is goed. Welke partij wil de hulp van Pakistan bevriezen... zolang het gehandicapte meisje Rimsha niet vrijkomt? Pas. ChristenUnie. Welke raborenner die in de Tour zijn heup brak... maakt zondag zijn rentrée? Dat is goed. Welke club won gisteren het eerste duel om de Spaanse Supercup in Barcelona. Dat is goed. Welk groot softwarebedrijf heeft voor het eerst in 25 jaar een nieuw logo? Ook dat is goed. In welk Europees land zagen twee kinderen in een riviertje een krokodil zwemmen? Oostenrijk. Is goed. In welke provincie is het bureau jeugdzorg bekritiseerd door het college bescherming persoonsgegevens? Pas. Dus in Noord-Brabant. In welke stad zijn de protesterende Irakese asielzoekers gisteren Zon. gehouden? Zon. Is goed. In welk land zit een hoofdredacteur van een krant vast vanwege belediging van de president en het verspreiden van leugens? Ja. Afghanistan. Had gekund. Uh, het was Egypte. Um, uh, want dat had ik van tevoren niet gezegd. Meestal zeg ik het erbij. Vraag moet helemaal gesteld worden. Dus daarom ging ik de vraag steeds afmaken als jij het antwoord al gaf. Ja. Want anders krijgen we last met onze luisteraars. De vraag is, zijn het er uh, tien of meer? En dat zijn het er. Dat is mooi. Veertien namelijk. En dan kom je op 126. Dus je bent gewoon de winnaar. Goed dat gespeeld. Maar je, je twijfelde zelf nog even of het, uh, of het wel goed ging of niet. Ja, ik had wel het idee dat het er wel tien waren. Ja, nee, ja, dat zijn het er. Uh, 300 euro mag ik je zometeen meegeven in een envelopje. Uh, naast alle normale prijzen. Dus de kaarten voor beeld en geluiden. De lunchradio, de mok en de lunchbox. Man, jouw studiejaar kan niet meer kapot. Nee. Laat maar komen die langstudeerders ja, moeten. Ja, nog tien keer meedoen dan. Uh. Ja. Nee, Goed, dit is een beginnetje, moet je maar denken. Ja. Ik wens je veel succes uh, en mooi dat je uh, mee hebt gedaan. En hij is de weekwinnaar dus, Guido van Rinsum uit Scherpenzeel. Wij uh, gaan ons even verpozen, uh, maar gewoon de radio aanhouden. Het laatste nieuws zometeen van de NOS. En dan melden wij ons terug en dan gaan we het hebben over uh, reclame. Die wordt steeds uh, meer gerecycled. Oude dingen komen terug.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 Begrijp de wereld van nu. Lees De Grote Filosofen. Exclusief bij Trouw. Unieke filosofiecorrectie. Koop zaterdag 1 september Trouw en ontvang gratis boek 1 Nietzsche. Dit is Radio 1.